Hallo, hier ben ik weer. Uh, Marino Keulen, de minister van Inburgering van Vlaanderen, wil dus uh, de inburgeringscursussen laten betalen door de vreemdelingen die ze moeten volgen. Ik vind het eigenlijk een beetje overdreven. Als de regering, mensen verplicht van een cursus te volgen, dus verplicht, dan moet de regering er maar voor zorgen dat er voldoende werkingsmiddelen zijn om deze cursussen te geven. Als men mensen laat betalen, dan moet men mensen maar vrijlaten om uh, de keuze te hebben om ervoor te kiezen om die cursus te volgen, al dan niet, dat is tenminste eerlijk. Maar als men mensen verplicht om iets te volgen, dan moet men er maar voor zorgen dat er voldoende werkingsmiddelen zijn. Zo simpel is dat.